7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister De Jager wil volgend jaar een bankenheffing invoeren... die de tegoede van spaarders garandeert. De banken moeten zeker tien jaar lang zo'n 400 miljoen euro per jaar... storten in een fonds, zei De Jager in de Tweede Kamer. Het zogeheten depositogarantiestelsel is bedoeld om spaarders tegemoet te komen als hun bank failliet gaat. Spaartegoeden zijn gegarandeerd tot 100.000 euro. Voor de financiële crisis was dat nog 38.000 euro. Een deel van de Kamer vindt dat het gegarandeerde bedrag wel weer naar beneden kan, maar daar is geen meerderheid voor. Het dodental na de aardbeving en tsunami in Japan staat nu op ruim 4300.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 Minister Schippers van Volksgezondheid heeft te kampen met een forse tegenvaller op haar begroting. Ze weet nog niet hoe groot het bedrag is, maar volgens ingewijden gaat het om zeker een miljard euro. Er moet hard aan worden gewerkt om de begroting sluitend te krijgen, zegt Schippers. Ze wil niet vooruitlopen op maatregelen, maar volgens haar is het te makkelijk altijd de rekening neer te leggen bij mensen die gebruik maken van de zorg. Ook de sector zal merken dat we heel zuinig met geld omgaan, voegt ze eraan toe. Het weer. De minima liggen vannacht tussen de 2 en 4 graden. Morgen is er veel bewolking. In Limburg kan daar s morgens wat motregen uitvallen. De temperaturen liggen tussen een graad of 8 in het noorden... en 11 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. ANEB verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn bijna overal opgelost. Bij Utrecht is het nog wel wat drukker. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat voorknopend lunette 3 kilometer komt door de drukte op de A27, maar ook dat wordt geleidelijk aan wel wat minder. Van Gorkum naar Almere, daar staat tussen knopend Rijns-Weert... en Utrecht Veemarkt, 4 kilometer. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg, tussen Best en Moergestel, 3 kilometer. Is een auto in de sloot gereden, de rechte rijstrook is dicht. Enig idee waar u jaarlijks meer aan uitgeeft? De muziekschool van de kinderen of de fotografieclub van uw man?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 Hey, what's up? Ik zoek dat ene boek, kan het niet vinden. Ga dan gewoon naar Waza. Wat zeg je? Waza, W-A-Z-A-A, -a -a. de online boekenshop. Er zijn weer goeie deals bij KPN, onze topaanbiedingen voor ondernemers. Nu een gratis Nokia N8 en 6 maanden 50% korting... op een twee jaar zakelijk mobiel bel- en e-mailabonnement. En u ontvangt een tegoedbon van 100 euro voor handige extra's. GELUIDEN.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 Dit is Radio 1, de NTR. Genstof. Dames en heren, goedenavond. Zondagmiddag krijgen onze gast en zijn gitaar... in 1812 gebouwd door de Italiaanse meesterbouwer Carlo Giovagini... de prestigieuze Nederlandse muziekprijs. En het is de allereerste keer dat de prijs naar een gitarist gaat en terecht, want hij wordt nationaal en internationaal geroemd... als een van de grote nieuwe gitaartalenten. Hier is Isa Elias. Uw presentator is Petra Possel. Maar Isa Elias, die zit hier helemaal niet met een gitaar uit 1812... van een Italiaan uit... Uh... De Piemonte was het, geloof ik, hè, waar hij vandaan komt. Jij zit hier met een gitaar die amper een jaar oud is uit Frankrijk. Klopt. En dat is ook een heel nieuw ding. Dat is ook het instrument waar ik uh, zondag op ga spelen. Want jouw originele, jouw vaste partner, jouw gitaar is in rest restauratie. Ja, maar het is niet zo dat ik op, uh, altijd op dat instrument speel. Dat, uh, dat heeft te maken met de stijl die ik. Uh, het stuk dat ik uitvoer. Dus. Als ik iets uh, van rond 1812 speel, dan speel ik op die gitaar. Maar als ik... Dus als je een modern stuk speelt van, uh, laten we zeggen, Louis Andriessen... Dan, uh, dan speel jij op deze. Dan speel je op deze bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. klopt. Uh, maar waarom is uh, die gitaar uit 1812 eigenlijk in restauratie? Wat is er mee aan de hand? Uh, nou, er zitten benen-fretjes, zoals dat heet, op. Uh, fretjes, dat zijn die. Uh... Eigenlijk de, de, de staafjes die de toonhoogteverschillen aangeven... en die, uh, ja, die zijn van been, dus die, die, die, die slijten veel sneller. Dus ja. eens in de zoveel tijd moet hij uh, even een onderhoudsbeurt hebben. Gewoon naar de dokter, verder maar niet? Moet hij gewoon even naar de garage. En dat duurt? Nou, dat is in een, uh, in een paar dagen gebeurd. Maar uh, hij heeft natuurlijk heel veel uh, zieke gitaren in zijn collectie... die hij dan eventjes moet repareren. Dus uh, ja, ik ben hem gewoon een paar weken kwijt... Ja. En... Het is een, een verzekerde gitaar. Het is ook een gitaar die ondersteund is financieel. Klopt. Het, en dat, dat kan eigenlijk ook niet anders als je zo'n gitaar hebt. Ja, of je moet heel veel centjes hebben. En dat was, <laughs> ah, we dat, <laughs> dat, dat was niet het geval. Dan weten we dat alvast. Dat was niet het geval. Nee, Je wordt er niet Getraal. heel rijk van, van gitaar gitaarspelen. Nee, maar uh, uh, het is zeker niet zo dat die prijzen zo hoog liggen als met uh, violen. Je kan ja. bijvoorbeeld uh, van... Uh, ik zal er even goed uitspreken. Het is een Guadagnini-gitaar uit 1812. Zo hoort dat. Je kan met dat instrument... Uh, nou ja, voor dat bedrag wat ik betaal, voor betaald heb... dan kan je nog geen strijkstok van betalen... van een Guadagnini-viool, bijvoorbeeld. Oh, dus dat, dus en, dat en, zijn dan wel heel andere bedragen. En kan je dan een, een globale indicatie geven... voor het geval dat ik <lacht> zelf nog een keertje op zoek wil naar zo'n... Uh... Ja, hij ligt dus in Utrecht. Ik zal het adres even geven. <lacht> het bedrag is... nee. Uh, ja, wat heb ik voor betaald... Uh, dat was destijds nog in gulden, dus ik geloof uh, 12.000 gulden. Ben jij gehecht aan die gitaar? Ja, absoluut. Ja? Ja. En ja. Waarin, waarin toont zich dat? Hoe uit jij je liefde en je bescherming? <laughs> uh, ja, ik denk dat, dat als je aan zo'n instrument gehecht bent... dat je er ook een andere klank uit haalt. Dus ik denk dat dat wel... Uh, het is niet zo dat als je mij vandaag uh, een andere 19e eeuwse gitaar geeft... of een willekeurig ander instrument en ik speel daar eventjes op... dat, dat ik dan meteen hetzelfde eruit kan halen. Mm -hmm. Dat is er toch een band die je opbouwt met zo'n instrument. En Jouw eerbetoon zit in de muziek. Dat zit dan in de muziek, ja. ja. ja. Wij gaan straks heel veel spreken over, over de muziek die je maakt... Uh, ik wou uh, nou ja, eerst even toch met je naar Japan, want het is een nieuws wat, wat onvermijdelijk is. Gisteren ja. was hier uh, dirigent Jos van Veldhoven, uh, muzikaal leider ook van de Nederlandse Bachvereniging. Die uh, voor de Bachvereniging stond een concert gepland dit najaar in Fukushima. Dat is natuurlijk onduidelijk of dat doorgaat. Uh, is, hij is veel met de Bachvereniging in Japan geweest. Jij bent ook veel in Japan geweest, of in ieder geval in Japan geweest. Ja. Waar heb jij gespeeld? Ik heb uh, voornamelijk op het uh, eiland Hokkaido gespeeld. Is dat het uh, uh, noordelijke eiland. Voor zover ik begrepen heb is, daar, uh, ja, is, de, is het daar allemaal niet zo heel erg. Mm -hmm. uh, maar ja, het is wel weer even geleden hoor, dat ik daar uh, ben geweest. Maar ja, ik volg het nieuws absoluut op de voet. Het is, uh, het is verschrikkelijk. En, en is dat nieuws anders voor je nu je daar wel eens voet op bodem hebt gezet? Uh, ik denk het wel. Ja. Hoe ervaar, je, hmm. hoe ervaar je dit wat er nu allemaal op ons afkomt? Nou, het, is natuurlijk, het, het lijkt me verschrikkelijk onzeker als je daar, eh, als je daar woont. En, en wat ik wel gemerkt heb toen we daar op tournee waren, is dat, dat mensen niet zo gauw laten merken als ze bang zijn of boos. Of nou, dat ze die emoties niet zo gauw eh, tonen. Beheerst. is Dus, heel beheerst, dus ja. ik vraag me er heel erg af wat er allemaal in die koppen omgaat... als je daar, uh, als je daar vlakbij woont. Ja. En hoe ze daarmee daar omgaan, dat lijkt me echt uh, ja, verschrikkelijk. Hoe was het eigenlijk om te spelen in Japan? Ik vond het was heel bijzonder. Ja. Het was, uh, op, uh, ik was met een groep. Dus er waren meerdere prijswinnaars van het Christina Concours toen. En, uh, nou, en buiten dat het gewoon ontzettend veel lol was met elkaar... Uh, hebben natuurlijk toch ook wel heel veel van het land gezien. En toch ook weer niet, want dat... dat, dat uh... Ja, die emoties die ze niet zo tonen. Je krijgt ook minder makkelijk contact met, ja. met de bevolking daar. Dus dat is, wel, dat, is, was wel, dat is wel een verschil met andere landen waar ik daarna ben geweest. En, en, en, en muzikaal, wat gebeurt er muzikaal? Er wordt over Japanners en, en klassieke muziek heel vaak gezegd... dat Japanners voornamelijk heel goed zijn in het perfect kopiëren... van de Europese muziek, het naspelen ja. als het ware. En dat ze er zo weinig van hun eigen karakter in zouden kunnen leggen. Is dat, is dat eigenlijk nog steeds zo? Of is dat... Ook Mare die mm, inmiddels wel achterhaald is. Ik denk dat dat, dat wel, inmiddels wel enigszins achterhaald is. Ja. Ja. Wat, wat me zeker toen al heel erg opviel... is dat ze sowieso heel erg... Um, ze, ze houden heel erg van snaarinstrumenten. Ik denk ook dat het te maken heeft met, uh, met de uh, muziek, uh, volksmuziek uh, daar... Uh, ze hebben toch al behoorlijk veel snaarinstrumenten. En dat, uh, ja, dat waarderen ze heel erg. Dus ja. dat, dat, dat, uh, en daar, daar kunnen ze echt heel goed naar luisteren. Vrolijke nieuws van vandaag is, en het komt onder andere uit de Telegraaf... dat mensen die in de sombere novembermaand werden geboren... ouder worden dan andere mensen. En dat blijkt uit een Duits onderzoek waarbij gegevens werden vergeleken. Een verklaring voor het fenomeen is er nog niet... Een vrouw die in november is geboren leeft gemiddeld 7,3 maanden langer dan een vrouw die in mei is geboren. Dat ben ik dan bijvoorbeeld, dat scheelt toch zeker? Nou, en een man die in november is geboren? Ja, en dan hebben we het dus echt over een groot verschil. Ah, 11,7 maanden dat is bijna een jaar natuurlijk. Dus dat... Nou, hopen dat dat, dat, dat jaar dan wel een leuk vrolijk, jaar is. Ja? Ja, word je er echt vrolijk valt. Ben jij met dit soort dingen bezig? Nee. Nee, je bent eigenlijk heel erg jong en je hebt dan heel erg lang. Je bent 33 jaar, hè? Ja. Je hebt al een heel lang leven achter je. Vind je niet? Tenminste, dat vond ik toen ik jou, uh, jouw biografie <laughs> las. Nou, er gebeurt een hoop inderdaad. Ja. Dat, uh, ja, dat is alleen maar hartstikke leuk. En ik hoop ook dat het door blijft gaan zo. Ja, in dit tempo ook wel graag. Of uh, nou, op ja, je zevende niet? al meteen, bam, uh, uh, gitaarles, uh, vrij virtuoos. Goed ontdekt, uh, snel ontdekt. Ja, ja, ik had gewoon het geluk met uh, Tonterra als, als leraar die gewoon... Uh, heel erg goed de basis kan bijbrengen en, uh, en het enthousiasme voor de muziek. En, uh, ja, dat geluk had ik. Die, hij, liet nou, me ja. gewoon, hij liet me gewoon, uh, na twee weken les liet hij me al voorspelen. En dat is toch iets wat, uh, ja... Dat zal toch iets met talenten te maken hebben gehad? Ja, tuurlijk ook. Absoluut. Ja. Maar dat talent moet wel ondersteund worden natuurlijk. Ja. Het ja. komt niet allemaal vanzelf. We gaan straks kijken wat er allemaal is gebeurd in die afgelopen 33 jaar. Nou, dat kunnen we niet allemaal behandelen, maar goed. Uh, jij gaat live spelen. Jij gaat een uh, stuk spelen uh, dat, dat we eigenlijk allemaal kennen, hè? Ik denk het wel. Ja, ja. Dus, nou, ik wil <laughs> niet zeggen one of the Greatest Hits, maar dat is het wel. Hè? Ja, eigenlijk hoort het met orkest natuurlijk, maar ik vond het wel leuk om eventjes uh, een klein fragment te laten horen van dat. Uh, Wat ga je spelen? Bekende gitaarconcert van Rodrigo Aranjoes, heet het. Ja. Uh, dit is het tweede deel daaruit, een, een stukje, een klein stukje, maar het thema. Componist van uh, uh, vlak voor de oorlog, uh, Parijs. In uh, 1901 19 19 is hij uh, geboren, in ja, 1999 gestorven. Ja. Dit, dit, dit, dit deel heeft wel een behoorlijke lading. Het is ontzettend vaak gespeeld, en, uh, maar uh, het blijft een prachtig stuk. Het is is deel... het moeilijk om te spelen? Ja, absoluut. Ja? Ja. Wat is de moeilijkheid? Uh, nou, het, ja, het bestaat uit drie delen. De... de, de, de hoekdelen, zeg maar die zijn het, het, het lastigst. Die zijn gewoon technisch behoorlijk lastig. De grepen en zo. Ja, Rodrigo die was geen, uh, geen gitarist, dus die heeft gewoon compromisloos uh, noten geschreven. En, en dat is maar goed ook. maar moeten is dan moeten jullie het maar eens even gewoon doen. laten <laughs> zien. Ga je, ga je warm draaien Ik op, ga hem even warm draaien. Uh, dan kan ik tegen de luisteraars zeggen dat het buitengewoon op prijs wordt gesteld als u reageert op deze uitzending. Als u bijvoorbeeld vragen wilt stellen of commentaar heeft. Iets wil vragen aan Isa Elias. Hij is uh, geboren in 1977. En hij is nu al de winnaar van een van de meest prestigieuze Nederlandse muziekprijzen. De Nederlandse muziekprijs. Krijgt hij 20 maart uitgereikt. Kom dan met uw commentaar via ons gastenboek op radiokunstof.nl. Radiokunststof.nl We gaan luisteren naar Isar Elias. Ik vind dat het ongepast is om te klappen. Maar ik weet wel zeker dat er meer dan 100.000 mensen in Nederland wel klappen thuis. voor je heel erg mooi. Isa Elias, Isa Elias uh, is de winnaar van de Nederlandse muziekprijs. En die wordt op 20 maart aanstaande uitgereikt. Een prestigieuze prijs waaraan een heel muzikaal traject van maar liefst twee jaar aan vooraf gaat. Het is bepaald niet een envelop met geld of een oorkonde. Nee. Het is echt een traject. Je wordt twee jaar lang gevolgd, gemonitord. Hoe gaat dat, Isa? Nou, ik heb eerst auditie moeten doen en dan, um, ja, op basis daarvan ben ik uh, toegelaten tot dat traject. En dan uh, ga je samen met een, uh, met een uh, mentor, in dit geval was dat uh, Godeliefs Schramma, harpiste, die ook, uh, ook de Nederlandse muziekprijs heeft ontvangen uh, een aantal jaar geleden. En dan ga je samen met die mentor gaan kijken van wat is je, wat is je traject, wat, je, wat wil je nog, wat wil je leren, wat wil je... Uh, welke weg wil je instaan, uh, welke weg ben je ingeslagen... en wil je nog verder uh, ontwikkelen? Uh, dat zijn eigenlijk behoorlijk uh, kernachtige uh, vragen. Wist jij dat gewoon? Welke weg ben ik ingeslagen en wil ik nog ontwikkelen? Of welke nou, Ik had het ik wel ingeslagen? duidelijk voor ogen op zich. Uh, Wat is dat dan? Formuleer uh, het eens. Ik, ik, uh, ik ben nou ja, de laatste een paar jaar, dus eigenlijk vlak voor de, voordat ik toegelaten werd tot het traject... was ik daar al uh, mee bezig. Heel erg bezig met, uh, met ook andere kunstdisciplines te, erbij te betrekken bij mijn spel. Dus dat was een van de dingen waar ik echt uh, uh, mee verder wilde. Film en theater bijvoorbeeld? Precies, bijvoorbeeld ja. ja. En, uh, en ook de uitbreiding naar... Uh, nou ja, dus film en theater, daar zit ook een, een stuk bij, namelijk uh, nieuwe muziek. Maar ook aan de andere kant uh, wilde ik ook meer, nog meer in de oude muziek doen. En Want ik, je staat eigenlijk wel bekend als iemand die, die de barok nogal uh, omarmt. He? Ja, die, in de vroeg e eeuw, eeuw, waar dus die Guadagnini-gitaar ja. dus van is. En, en die, en die barokmuziek... Uh, uh, ja, dat, dat, dat is ook een, een, een groot onderdeel geworden. En eigenlijk dus de laatste paar jaar steeds groter en daar hoort ook weer een ander instrument bij en, en dat, dat is de barokgitaar dus die weer heel anders is dan de vroeg 19e eeuwse gitaar ook weer heel anders dan de moderne gitaar en daar hoort ook weer een andere techniek bij andere uh, andere notatie, dus daar heb ik ook in uh, verder kunnen leren. Zo op een klinkt het eigenlijk alsof dat twee totaal andere werelden zijn. Die wereld waarin jij wil de oude muziek waarin je je verder wil ontwikkelen, en dan die samenwerkingsverbanden met andere uh, disciplines. Het uh, avontuur. Ja. Dat, nou, dat, dat is denk ik de, de avant-garde zeg. Maar. maar dat avontuur zit hem juist zit hem ook in die oude muziek. Ik denk dat dat, ja, dat het juist een uh, verbindende factor is. Mm. Het, het, het ontdekken van uh, van nieuwe dingen in oude muziek. Mm. Um, dat is net zo spannend, vind ik. Het, het ontdekken van, van stukken die. die, die heel lang in, in bibliotheken hebben gelegen. en uh, nooit zijn aangeraakt. Of ja, het ontdekken van zo'n. voor mij nieuw instrument, de barokgitaar. Yeah. Dat, dat, is, dat is net zo. Uh, vernieuwend, zou je kunnen zeggen. dan dat je dus alleen maar. Ik vind dat. Ja, Rodrigo is echt. Dat is natuurlijk een soort kerndeel van de, van de klassieke gitaarrepertoire. Dat moet je absoluut spelen. Maar als je dat alleen maar doet, ja, dat is niet mijn, mijn hoofding, zeg maar. Jouw, jouw muzikale loopbaan begon al ver voor die twee jaar... die je nu gemonitord bent, om het maar zo te zeggen, voor de nee. Nederlandse Muziekprijs. Die begon, zoals ik al eerder zei, met gitaarles op je zevende. Wist jij overigens toen al meteen dat, dat de gitaar jouw ideale instrument was? Ik wilde eigenlijk eerst trompet spelen. Oh, iets is, is heel anders. <laughs> ik denk dat je ouders ook wel blij waren dat je dat idee had. Misschien deed, wel. <laughs> nou ja, ik was nog een beetje jong voor trompet. En toen en uh, een van die instrumenten die, uh, die dan uh, een soort van tweede keus misschien was. Dat was dan de gitaar. Uh, ik, had, ik had verschillende instrumenten thuis. Een xylofoontje, en, uh, trommeltjes en, en een gitaar. Uh, een hele oude gitaar waar, waar we moeder nog op wilde leren spelen. is er volgens mij nooit van gekomen. Nee, want je hebt hem ingepikt. Uh. <laughs> <laughs> maar... Uh... Maar dat, heeft er wel, dat instrument heeft er wel voor gezorgd dat ik daarop ben begonnen. En ja, wat, dat, toen ik daar eenmaal mee begonnen was, was het duidelijk dat ik, dat, dat wel mijn instrument was. Ja, hoe ja. duidelijk dat was, uh, dat hoorden we van Pieter Bas Buijs. Dat is een oude vriend van je. Uh, die heeft al met je op de, uh, de kleuterschool gezeten. Klopt. Dus die heeft jou echt van, van, van kind af aan gevolgd. En hij zei, hij werd al heel snel heel fanatiek. Hij woonde destijds met zijn ouders in een boerderij aan de Amstel. Zijn vader was kunstenaar met een atelier aan huis. En ik weet nog dat als we bij hem speelden en we lekker buiten buiten konden rafotten, Isar Gitaar ging spelen. En dat ik dan dacht, hoe kan het? Hoe kan het dat je dat wil doen, terwijl wij buiten heerlijk onze gang konden gaan? Hij moet een jaar of zes, zeven geweest zijn. Ja. Dit is niet meer van leuk, ik doe wat met een gitaar. Of ik wil misschien ook wel trompet en ik slaap op <laughs> een xylofoon. Dat fanatisme. Ja, dat, ja, dat is er denk ik wel heel gauw ingekomen. Uh, is dat uit te leggen? Die, dat, dat, die gedrevenheid die jij... Uh, die jij eigenlijk uh, van meter van de dag hebt uh, gelegd? Ja, dat is iets denk ik wat echt van binnenuit komt. Dat, uh, uh, ik had denk ik ook wel gauw door dat als je echt iets. Uh, als je een stuk goed. Ik, ik, heb, ik ben ook wel perfectionistisch en dat was ik toen ook al, denk ik. Mm -hmm. Dus als je echt iets, iets goed wil doen, dat je daar uh, uh, wat voor moet doen. Uh, maar ik, ik, ik kon ook uren hoor, dat, dat is ook wel uh, waar. Je kon ook uren met, uh, met mijn uh, blokken spelen. En heel geconcentreerd, uh, zonder dat ik uh, in de gaten had wat er om me heen gebeurde. Dus dat was eigenlijk, dat deed ik ook met de gitaar. Je kan je en, gewoon sowieso heel goed concentreren ik kan me goed blijven. concentreren, ja. ja. Maar bijvoorbeeld uh, Ton Terra, die naam viel al, dat, dat is jouw leraar. Vanaf dat moment is, was dat jouw leraar. Ja. En die zei, het moment dat ik in de gaten kreeg... dat Izar echt een heel groot talent had voor gitaar was... toen ik hem tien Slavische stukjes had meegegeven... en hij die een week later moeiteloos uit zijn hoofd speelde. Hij had die dingen omgegooid en er ook nog zijn eigen verhaal van gemaakt. Ik gaf hem een half uur les per week. Zelf was hij niet tevreden als hij minder dan 2,5 uur per dag speelde. <laughs> hier manifesteert zich nou, hier komt niet toch wel naar voren. Heel fanatiek mannetje. Dat is een fanatiek was je wel pleziergezelschap eigenlijk? Misschien wil ik wel even tussendoor de... weten. Heb je dat niet aan Pieter Bas Nee, gevraagd? dat heb ik niet gevraagd. Wat we nou, wilden... Hij is nog steeds een, vriend, een hele goede vriend van me, dus dat zal wat dat wel meevallen. Is het inderdaad zo dat hij ook de partner van je moeder is geworden? Ja, ton, ja. ja? Klopt. Ja. Is het eigenlijk dus zo dat jij met je gitaar jouw leraar en jouw moeder samen hebt gebracht? Ja. Wat romantisch. Ja. Kijk jij daar eigenlijk ook zo naar? Toen ik... niet. Nee. Ja. <laughs> maar nu Speelt wel Speelt hij nog steeds een rol? Speelt zo'n ja. zo leraar, zo'n eerste leraar een belangrijke rol in je leven? Ja, heel belangrijk, absoluut. Op welke ja. manier? Um, nou, wat ik net ook al even zei, is dat hij echt de basis heeft, heeft, heeft uh, gelegd. En, en, uh, en ja, dat geeft heel veel uh, vertrouwen ook. Ik denk ook, uh, ik, en, hij, en nog steeds, uh, uh, en dat is natuurlijk geweldig, omdat hij de partner ook is van mijn moeder, uh, zie ik hem natuurlijk heel vaak. En dan hebben we het altijd over muziek. En. Uh, en, en, en ja, zegt hij nog steeds hele goede dingen. Hij coacht me eigenlijk eh, op afstand. En, en, Want toch moet je op een gegeven moment zo'n leraar... Hij, hij gaf les aan de muziekschool in Amstelveen, geloof ik. Hè. Maar die moet je toch loslaten. Hè? Want uiteindelijk moet je weer verder ja. met een andere leraar. Klopt, ja. is, de, is, de, is dat niet ongelooflijk lastig om die beslissing te nemen? Um... Want je kiest voor vooruit. Je wil ja. vooruit... Nou, dat is eigenlijk op een hele natuurlijke manier gegaan. Ton is ook niet iemand die, die, die, die zijn leerlingen kost kost vast wil houden. Dus mm -hmm. die heeft op een gegeven moment ook gezegd... gewoon van nou, uh, voor dit en dit en dit... dat waren vaak dan technische dingen bijvoorbeeld... Uh, zou ik toch eens kijken of je niet een andere leraar kan vinden. En dan, en dan gingen we samen zoeken naar ja. iemand. Ja. Uh, dus, dus nee, dat is op een hele goede manier gegaan. Een hele natuurlijke manier. Valt uit te leggen wat de belangrijkste les is... Die, die, ja, waarvan eigenlijk het zaadje is geplant in die jonge jaren? de belangrijkste gitaarles? Um, nou, wat, wat, ik, wat, wat, wat voor mij heel erg belangrijk was, denk ik... is dat Ton echt van de muziek uitgaat. En niet van per se het instrument. Dus uh, hij maakt niet uit of het vader Jacob is of een moeilijker stuk. Hij laat je meteen een verhaaltje ermee maken, muzikaal. En dat, uh, ja, dat is de basis waarvan ik nog steeds werk... Dat is gewoon. Uh, maar verhaal, ho dus. hoe, hoe, hoe bedoel je een verhaaltje ergens van maken? Hoe ziet dat eruit? Nou, je kan gewoon een noten spelen, maar dan zit er geen ziel achter, zeg mm -hmm. maar. En uh, je moet er echt betekenis in leggen. En dat is, iets, uh, dat is iets magisch. Maar daar kan je wel, kan je wel uh, dingen van voor leren. Er zijn wel ingrediënten voor die dat, die dat er uithalen. En, en dat, dat kan Ton heel goed. Ja. Nu heb je inmiddels uh, nou ja, je hebt een hele carrière eigenlijk al achter de rug, zoals ik zei. Je hebt conservatorium gedaan, je hebt in Italië een opleiding gedaan. Je hebt internationale prijzen gewonnen, Nederlandse prijzen gewonnen, overal gespeeld, drie CD's gemaakt. En onder andere een CD, en dat vond ik wel een heel mooi project uh, met, met Rossini. Ja. Um, eh, ik heb ook begrepen dat er een theatervoorstelling is of komt. Komt. ...komt ja. met, met muziek, uh, rondom muziek. Nou, dat past eigenlijk heel goed bij wat je net vertelde over een verhaal vertellen. Want daarin ben je niet alleen uh, muzikus, maar ook verteller, heb ik begrepen. Hè? Klopt, ja. Ho ho hoe ziet dat eruit? Wat is dat voor uh, project? Nou, ik ben er, een aantal jaar geleden ben ik begonnen met, met uh, aria's te spelen van Rossini. Ik ontdekte dat stuk in de, in de bibliotheek. Het zijn gewoon fantastische aria's die door een tijdgenoot van Rossini zijn bewerkt. Mauro Giuliani voor één enkele gitaar. Die heeft bijna die hele opera voor die gitaar bewerkt. Ja. Dat is een gigantisch project. En dat zijn allemaal stukken die nooit gespeeld worden. Dus ik ontdekte, de, of ik, ik kwam wat tegen... En, en toen dacht ik, ja, daar, daar moet ik iets mee... En ook omdat ik inderdaad zo bezig ben met, met het verhaal in die muziek uh, proberen uit te drukken. Ja, ja. En, uh, en hier heb je dus een stuk met een verhaal en met de woorden erbij. Dus het is geweldig. Ik, ik heb ook uh, alle de woorden van die Arias, de originele woorden, heb ik onder de muziek gezet. En, en dan, ga je, dan krijg je ineens heel veel uh, uh, aanwijzingen hoe je zoiets kan interpreteren, waar de klemtoon ligt en dat soort dingen. Nou, daar ben ik mee aan de slag gegaan, daar heb ik die, die cd, uh, die dubbel CD meegemaakt. En uh, toen kwam eigenlijk mijn mentor, Godelieve Schrauma, tijdens een van de concerten waar ik wat van die aria speelde en ook even iets uitlegde over waar dat verhaal, of waar die aria dan over ging. Die kwam na afloop van het concert naar me toe. Die zei: Goh, daar zou je eigenlijk iets meer mee moeten doen. Misschien kan je inderdaad wel een soort theatervoorstelling ermee maken. En, nou, Dit op... was in dat project, die, dat die was afgelopen de, in de, in de, twee ja. jaar. Ja, klopt. Dus dat is al direct de winst, Precies. zullen we zeggen. Ja. Maar dat gaat ja. dus inderdaad door op de lijn die ik al een beetje in was. Of ja. de, de weg, die ik al een beetje in was geslagen. En uh, zij heeft dat heel goed opgepakt. En toen uh, nou ben ik, uh, heb ik een regisseur gevonden, Theo Terra de broer van Ton. Het <laughs> is wel in de Is echt een familie uh, en het wordt ook een familievoorstelling, dus uh, dat. Uh, nou prachtig. <laughs> en dat ga je, uh, gaat vanaf wanneer? Vanaf. Dit vanaf, uh, vanaf september. Gaat dat spelen? Ja, een familieconcert. waarin ik dus ik heb ook ik ben ook intensief, intensief gecoacht door een verteller, Marius uh, Goschalk. Um, nou, want, eh, want, want laten we duidelijk zijn, het is een heel ander vak, toch? Ja, ik ben geen acteur. Ik, ik ga het ook niet uh, doen. Niet proberen? Ik, niet proberen, dat is absoluut. Maar dat is, wordt wel een beetje, soms een beetje... Gedacht, oh, dan heb je weer zo'n muzikus die probeert te acteren. Nee, dat gaan we dus niet doen. Maar. Uh, dat heb je eigenlijk al wel heel snel gezien dat je dat ook niet moet moe doen, misschien? Of, uh... Nee, maar, nee, maar ja, je bent op een bepaald niveau al bezig. En dan is het gewoon heel erg uh, slecht als je dan uh, soort amateur uh, dingen erbij doet of zo. Uh, ja, dat, dat kan ja, niet in, ja. in, in, in, een, in een voorstelling. Dus uh, het moet gewoon wel goed zijn en, uh, en uitgaan van, van de muziek. En, ja. en, maar het mooie is dat in die, in die, als ik gewoon die aria speel. Dan, nou ja, sommige mensen die horen, zeg maar, die krijgen ontzettend veel fantasie erbij en die horen dat verhaal erin. Maar andere mensen moet je een beetje helpen, een handje helpen. En dat is dit eigenlijk. Dus met, dus, uh, met een paar woorden. In plaats van dat ik zeg, nou, deze aria gaat over uh, koningin Semiramide en dan halverwege. Dat zo heet het, hè? Ja, en dan halverwege het stuk komt koningin Semiramide en dan loopt ze naar het altaar. Weet je, dat is een beetje saai. Het ja. Wordt een soort, wordt een soort uh, lezing dan. Dat is het dus niet. Um, maar uh, waar we naar gezocht hebben is om die, die stukken zo te spelen dat je met een paar woorden ertussen toch weet wat er wat er gebeurt. Ja. En de beelden van, van Theo Terra... Die, die, die werkt heel erg veel met... Uh, die heeft uh, ja, een poppentheater. Nou, dat is inmiddels enorm uitgegroeid, Theater Terra. Uh, met zijn beelden wordt dat nog eens versterkt. Dus je ziet uh, in, het, uh, in, het, uh, achter, uh, in het decor... Zie je, er zit een filmscherm. Daar zie je beelden van, uh, van de koningin bijvoorbeeld. Maar ja. niet zomaar uh, een plaatje van een koningin... maar op een hele... Uh, een hele fantasierijke manier. En laten we wel zijn, daar hoort dus die wonderschone muziek bij. Ik heb een aria uitgezocht waarvan jij ook meteen zei: ja, dat vind ik ook, de, ik geloof wel zelfs dat jij het ook de mooiste aria ja, vindt. Absoluut, ja, absoluut. Het is een heel gevoelige aria, heel erg mooi. DT Aresta. Er is verkeersinformatie. Er staat één file en dat is in het zuiden van het land op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Morgestel, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, daardoor is bij Morgestel de rechte rijstrook dicht. Radio 1. Eipkenstof. En in Kunststof praat ik vandaag met Isa Elias. Hij is, uh, hij is uh, klassiek gitarist. We hoorden net een, een, een prachtig stukje muziek van zijn hand. Hij speelde... Uh, ja, Rossini hij heeft, hij heeft net uitgelegd wat hij speelde. En ik dacht, nou, het is heel liefelijk. Uh, het zal wel een aria zijn over de liefde. Uh, maar niets is minder waar. Klopt. Het is, uh, het is de schurk van het verhaal. De moordenaar uh, van de koning. Koning Nino. Maar waarom uitzicht dat niet iets wil? iets breder in de muziek. Je ja, zat, nou, zat hij zat is toch... ontzettend bang dat de goden nu uh, het op hem hebben gemunt. En dat zie, dat die, uh, dus hij vraagt de goden om vergiffenis eigenlijk. Want hij handelde ook maar in opdracht. En, uh, en dat doet hij op, op deze lieflijke wijze in de hoop. Ja, en hierna dan wordt hij wel een beetje paranoia. Dan wordt hij inderdaad heel erg bang. dat. Uh, dan hoor je wel wat meer uh, heftigheid. Ja. Uh, ja. uh, wij, wij krijgen een paar mailtjes binnen, onder andere van Timo Smeets. Die vraagt ons, die zegt ten eerste schitterend gespeeld. Dat ging ook nog over het eerste stuk natuurlijk. Je houdt veel van barokmuziek, maar kun je ook jazzgitaristen waarderen? Ikzelf hou heel erg van het spel van Pat Metheny. Vind je die muziek ook mooi? geweldig, ja. geweldig Pat ja. Martini. Daar hou ik heel erg van. Ja, ja. ik hou heel erg van, uh, van jazzmuziek en uh, elektronische dat... muziek hou je ook van? Ook ik? ja. Nou ja, het, het, de gitaar is is zo veelzijdig eigenlijk en uh, het is alleen zo dat ik natuurlijk niet uh, al die muziek kan spelen, maar, maar ik dat, uh, dat. Is het wel een genre wat je, ja, je kan het misschien niet spelen, maar waarin je wel een eindje meekomt? Wij hebben hier bijvoorbeeld een hele collectie gitaar achter jou staan. Hè? En ik ja. zie daar een elektrische gitaar, een, een basgitaar en een ja, nou, Spaanse gitaar. Ik moet eerlijk of... zeggen dat, dat, dat ik daar dan wel een beetje door de mand ga vallen als ik, ja. uh, ik daarop ga spelen. Ook als we, als we naar een hele eenvoudige Beatles. Een Beatles song grijpen. Lukt dat niet? Als je me de akkoordjes geeft, dan kom ja. ik een heel eind. Oké, zo. Hij vraagt overigens ook... Uh... Oh nee, dit is een andere vraag, geloof ik, van iemand. Is er een fundamenteel verschil tussen een klassiek gitarist... en een gitarist van als bijvoorbeeld Jan Akkerman? Ja. Toch ook niet tenminste. minste? Ja, nou ja, een groot verschil is denk ik... Uh, dat heel veel uh, wat Jan Akkerman doet geïmproviseerd is. En ik speel meestal van uh, dingen die uitgeschreven zijn... Uh, maar dat is weer grappig. Aan de oudere muziek, daar zit heel veel improvisatie bij. Dus dan kom je, gek genoeg, is veel oudere muziek weer... Uh, staat in, in zekere zin dichter bij wat Jan Akkerman Bij de, bij de jonge muziek, feitelijk. Ja. Bij de jonge uitvoeringspraktijk. Zou je kunnen zeggen, ja. ja. Vind jij iets van, als jij Akkerman ziet... is, is het zo dat je naar zo'n collega ja, jaloers kijkt? Of dat je, dat, dat je daar eigenlijk mee bezig bent? Nou ja, ik... Ik denk wel als ik hem uh, zie en hoor dat ik dat nou, wow dat uh, zou ik ook wel willen kunnen ofzo. Maar je, je hebt je. nu wel eigenlijk een beetje een akkerman ziekje van dat zo? terwijl we zo zitten te praten denk ik dat ja Stiekem probeer ik op hem te lijken. Nee hoor. <laughs> Verder gaat dat niet lukken hoor. En, en dit is uh, P.J. van de Weg. Die stuurt ons ook een mailtje. Die heeft heel goed, heel goed geluisterd naar de muziek. Ja. Die zegt: Wat hoorde ik nu? Is een moderne gitaar met stalen snaren. Is er nog een verschil in gitaren? Alle natuurlijk met darmsnaren. Bij Vivaldi Vival, of Boccherini vergeleken bij Guagliarini. Guali, nou, Gualini. dit was een verkeerde, verkeerde uitspraak. <laughs> Carulli enzovoort. Daar is heel veel verschil. in. in het gaat nu spe, die vraag gaat specifiek over de snaren. Ja, denk ik, het gaat over de stalen snaren versus de darmsnaren. Nou, ik speelde trouwens overigens niet op, op stalen snaren net, hoor. Ik, ik speelde op een op, een, uh, op, op uh, uh, nylonsnaren. Ja. En, nou ja, de, de bassen zijn wel met staal omvoed. Maar um, uh, darmsnaren, wat je net hoorde van die uh, stukjes semiramide... Ja. Dat was op darmsnaren gespeeld en dat heeft een hele andere klank. Het is veel uh, uh, boventoonrijker eigenlijk zou je kunnen zeggen. Ja, en, uh, ja, en stalen snaren zijn veel feller. Dus in de in de eigenlijk al halverwege de 19e eeuw zijn heel veel oudere instrumenten destijds al. Uh, was het, het was ineens in om op stalen snaren te spelen... omdat het gewoon veel meer geluid gaf. Die, ja. zijn, die oude instrumenten zijn, uh, zijn ineens bespannen met stalen snaren... en die konden we daar meestal niet tegen. Dus uh, heel veel uh, gitaren die uh, uit de tijd komen van de Guadagnini... die hebben dus daarom niet overleefd. Ja, ja. maar het is dus eigenlijk zo, zoals je in het begin van de uitzending zegt... dat, dat je kiest eigenlijk de gitaar bij, bij het repertoire wat je, wat je speelt. Ja, klopt. Peet Houtman schrijft, ik vind dit fantastische muziek. Het roept herinneringen op aan mijn vakantie in 2005 toen mijn vader nog leefde... en wij in Andalusië op vakantie waren. Ik kan echt huilen op het gedeelte van het concerto del Aranjuez. Groeten van Peet Houtman. Dat is fijn, hè, als Dat mensen kunnen huilen. Ja. Ja. Kan jij zelf huilen als je naar muziek luistert? Ja, ik kan, ik kan, wel, ik kan, ik kan wel een brok in mijn keel krijgen. Bij of, welke muziek krijg jij een brok in je keel? Nou, ik kreeg een paar dagen geleden, inderdaad, weer bij geweest... even een brok in mijn keel toen ik... Toen ik er is zo'n prachtig uh, filmpje op YouTube waarin Pepe Romero uitlegt... Uh, wat het verhaal achter dit, uh, dit stuk is, achter dit tweede deel. Ja, toen kreeg ik wel echt een brok in mijn keel. Want die... Uh, uh, ja, Rodrigo was op dat moment... Of zijn, zijn vrouw, die was net... Uh, ze, ze hadden net een... een, een uh, een kindje gekregen dat, dat het niet had overleefd. Mm -hmm. en, uh, en op dat moment, op het moment dat hij die noten van, van het concert schreef. wist hij ook niet of zijn vrouw het zou overleven. Uh, dus uh, ja, in heel veel onzekerheid. En, uh, ja, en als je dan die muziek hoort. Dan... Is, dat, is, is dat dan ook. Uh, is dat voor, van werkelijke betekenis als je het speelt? bedoel, stel dat je nou uiteindelijk een muzikologisch rapport had gevonden. dat Rodrique op dat moment uh, met zijn vinger in de neus naar een voetbalwedstrijd zat te kijken. Ja. Terwijl hij <laughs> dit gecomponeerd had. Ja, dan nou, dan ga je het het dan... weg pleitje, en dan ga ik doen ik net alsof het wel heel. Nee, maar die ja. bezieling. Dat heet, dit, nou, dit, dit helpt wel. Ja. Dat helpt wel? Ja, dit, dit helpt wel. En, en anders leg je het er zelf wel in. Want die muziek is gewoon heel. heel die is zo krachtig. Uh, soms schrijven mensen wel eens iets. Met een vinger in de neus, bij wijze van spreken. En dat blijkt echt. Dat is echt ontzettend. Uh, dat kan ontzettend gevoelig zijn of zo. Dus uh, die muziek is gewoon heel krachtig. Maar zo'n verhaal erbij. helpt wel. Ja. ja. ja. Wij uh, we hebben het natuurlijk over jouw uitvoeringspraktijk. We hebben, we hebben een aantal stukken laten horen. Uh, althans, jij hebt een aantal stukken laten horen. Die zijn natuurlijk al uit oude uh, periodes. En dan zou je bijna denken dat dat jij je heel erg focust op nou ja, waar we het over hebben... 19e eeuw, barok enzovoort. Maar eigenlijk niets is minder waar. Want je zei aan het begin van de zijn... ik zoek ook wel degelijk het muzikale avontuur Niet alleen de mix tussen de verschillende genres... maar ook het uh, type muziek. Waarom is dat eigenlijk? Um, ik denk, dat er zit ook een praktische reden achter... omdat je als gitarist uh, niet uh, allerlei uh, stukken... Dat je beschikking hebt die, nou ja, de Beethovens, Mozarts en zo. Je moet ook een avontuurlijke houding hebben. Beper om... Beperkt repertoire. Ja, en die beperking die vraagt om een stukje creativiteit natuurlijk. Mm -hmm. en, uh, dus, uh, maar ik vind dat dus ook heel erg leuk. Omdat je eigenlijk van alle muziek houdt. Ja, misschien uh, die vraag van Jan Akkerman. Dat, uh, ja, dat vind ik ook uh, precies dat. Want een componist met wie je veel samenwerkt, Jorrit uh, Taminga, Taminga... die zegt uh, over jou... hij is voortdurend bezig met vernieuwen... zonder dat hij zichzelf daarbij uit het oog verliest. Dat is mooi gezegd. Ja, ik denk wel dat dat wel heel belangrijk is, inderdaad. Dat is misschien ook weer een beetje net als... wat we zeiden net, van: ik probeer geen acteur te zijn. Je moet inderdaad heel erg bij jezelf blijven. Ook als je vernie vernieuwt, zeg maar, mm -hmm. weten wat, wat je... Uh, Sterkere punten zijn. Uh, ja, er zit altijd, je, je stopt altijd een, een stuk van je eigen persoonlijkheid in de mm -hmm. muziek. En, uh, en, wat, en wat, is die, wat is die persoonlijkheid dan? Wat is dat bij jezelf blijven? Mm. Nou, het grappige was bijvoorbeeld... Wij, wij, wij, wij hadden, uh, we hebben een, een stuk gedaan, uh, een voorstelling gedaan, Jane... Waar, waar, waar, waar uh, Jorrit uh, stukken voor heeft gecomponeerd. Deze componist, ja. ja. En die. Uh, die componeerde voor mij een serenade, een hele gevoelige serenade. Nou, dat past, dat past meer bij mij dan dat ik ineens een, een soort hard rock solo ga, ga zitten doen of zo. Terwijl ik daar wel van kan houden. Ja, maar niet maar om, niet zelf, om te zelf te spelen. Te spelen. Maar dus, dus als we nu een poging tot karakterschets uh, doen... Dan, dan, komen we, dan ben je een gevoelig jongen? Ja, misschien. <laughs> ja. Ja. <laughs> ik ben zelf al te lachen. Wat hoort er allemaal bij? Ja. Wat hoort, ja. wat, wat, wat, hoe zou je jezelf typeren? Ik zou zeggen, kalm, als ik jou zo zie. Kalm? Nee, van binnen ben ik niet kalm. Hoor. Nee, ook oh, van binnen ben je niet kalm, maar van buiten wel. Misschien. Ja, denk ik. Als jij dat zo. zegt, dan ja, misschien wel. Nou, zeg ik eigenlijk overigens ook niet alleen, hoor. Zeggen jouw vrienden en, en okay. collega's ook. Bijvoorbeeld als als de hele groep op punt staat een, een vliegtuig te missen omdat jij ah. je visum niet <laughs> hebt geregeld, dan ben jij de enige die <laughs> kan blijft. Ja, nee, maar dat hoort... Uiterlijk kalm. Uiterlijk kalm. Maar ja, van binnen denk ik, ja, dan laat ik het even over me heen komen. Want het heeft geen zin om heel erg paniekerig te gaan worden. En, en, het is allemaal waar wat je zegt, ja. En ook omdat ik uh, dat wel vaker doe. Het is eigenlijk, eens in het jaar gebeurt er een soort van bijna ramp. Dat ik of een, een autosleutel ergens uh, kwijtraak. Uh, of uh, dat ik mijn visum vergeet, dat soort dingen. Dus ik, ik weet al van mezelf, nou oké, okay, dat is dus weer zover. Dus ja. eens in het jaar... Uh, Jij hebt Gebeurt er mee zoiets, je... ja, dan moet je dat maar even accepteren. Maar wat, wat zou jij zelf. Heel, als, ja. Uiterlijk kalm maar, en, en gevoelig. En, wat, wat, wat, zou, wat, wat, hoort, wat hoort bij jou? Um... Oh, Godvraag allemaal. Moeilijk, hè? Ja. ja. Nou ja, gevoelig. Uh, dat is wel een onderdeel. En, en licht, denk ik ook. Uh, tenminste, ik hou niet van hele grote. Ik hou ook niet van. Uh, misschien iets anders, maar ik hou niet van. Enorme, bombastische muziek. Ik hou niet van uh, ongelooflijk drukke uh, feesten. Dus... Uh, Zekere mate van kluisinaarschap soort, zelf. Eh, nou, dat niet hoor. Maar Ik ben wel uh, graag onder de mensen. Uh, maar me meer, ik hou meer van een-op-een -een gesprekken... of met, met een klein clubje dan in een hele grote groep. Ja. En, ja. En, en misschien dat ik daarom ook een zacht instrument speel. Uh, ik, ja, ik weet niet. Dat, dat, dat, dat past dan kennelijk bij me. Maar uh, uh, ik zoek meer uh, uh, uh, kleine nuances, zeg maar. En dat kunnen ook hele lichte nuances zijn... dan, dan dat ik uh, ja, hele grote, extreme, heftige, grote en meeslepend... dat soort dingen. Dat, is, dat past minder bij mij. Ja. Dan is het misschien nu wel leuk om dan dat muzikale avontuur van je te laten horen. Want je hebt een cd gemaakt, onder andere met, uh, met Big Eye heet die cd. Dat heb je samen met Erik Bosgraaf gedaan. Ja. Dat is een blokfluitist. Dat klinkt heel saai, zoals ik het nu zeg. maar <laughs> dat is, uh, jullie, ja, gaan, jullie, jullie spelen veel samen ja. en, en dat is een vrij avond, een muzikaal avontuurlijk uh, wat jullie doen. En Big Eye is dat ook. Hè? Dat was een enorme uh, muzikaal experiment bijna. Hè? Ja. Met filmmakers erbij. We hebben daar... Um... We hebben met verschillende filmmakers gewerkt. En veel met, uh, met Paul en Menno de Nooyer. Ja. Waar we later ook uh, heel veel dingen mee, mee zijn gaan doen. En we hebben allerlei componisten gevraagd om voor ons te componeren. Want wat, het, het, het, het, ja, wat ik net al zei, je hebt geen Mozart en Beethoven. Beethoven dus je, je moet voor die combinatie... We hadden zelf al door dat die combinatie geweldig is. Het zijn allebei vrij zachte instrumenten. Je hebt heel erg... Uh, je, heel veel kleurmogelijkheden en heel veel articulatiemogelijkheden... die, die, ja, die elkaar alleen maar versterken in, in, in deze combinatie. Dus, maar er bestaan bijna geen stukken voor. Dus toen zijn we naar, naar componisten gegaan... en hebben gevraagd of ze voor ons uh, wilden schrijven. En daar is dit uh, uit voortgekomen, die, ja. die uh, Big Eye. Nou, om, om even ook het contrast te laten zien... Dit, dit heeft niets meer te maken met wat we hier hoorden. Dit is van een Finse componist, denk ik, hè of niet? Of een, ja. Uh, ja, Tommy okay. Rijs aan Be prepared. <laughs> Eigenlijk zouden we je beeld bij moeten hebben, hè? Ja, zou, dit ja, ja, ja. is echt zo grappig. Je hebt dus de gitaar in dit stuk van Rijsruinen... heb je helemaal tot een soort slaginstrument uh, Klopt, omgebouwd. Ja, ja. Want de snaren zitten er nog wel op. En die ja, worden... nou, ook niet allemaal niet hoor. Maar er zitten een paar uh, snaren die zijn, uh, die zijn zeg maar, om elkaar heen gewikkeld. En dan zitten er allemaal dingetjes tussen en zo. Waardoor dus voornamelijk de toonhoogte verdwijnt. En je hoort dus, uh, je hoort dus alleen maar de, de aanslagklank, zeg maar. Ja. Ja, en leg je hem ook op je schoot of heb je hem wel als, gewoon als nee, een klassiek gitaar? Nee, we doen hem op een uh, keyboard standaard. Dus, dus je bent helemaal vrij, ik sta er helemaal vrij omheen. En, uh, en, en, oh ja, en ik, ik speel ook met, met zo'n uh, zo slide, zo'n uh, zo ijzeren ja. uh, ding waar je, waar je dus mooi van die. Ja, woing, woing, die in de countrymuziek en ja, zo precies, heel veel ja. tegenkomt, ja. Ja, En dan en Erik Bosgraaf, die, die normaal altijd op die, op die, op die tamelijk keurige blokfluit uh, speelt. <laughs> die speelt hier op PVC-buis? Ja, klopt. Ja, twee en, zelfs. En hij, hij praat als het ware ook. Uh, ja, hij spoeft hij... erin. En hij, uh, de, de ene is net iets langer dan de ander, dus er zit een klein beetje toonhoogteverschil in. Maar het was juist de opdracht uh, die we aan reis aan hadden gegeven... om nou eens iets te, te componeren zonder toonhoogte. Dat was, dat was het grote muzikale avontuur van jullie. Componeer avontuur. iets. Af, wij ja, moeten ja, iets spelen zonder toonhoogte. Ja, juist door die beperking... Eh, komt hij met zo'n fantastisch stuk. En... en waarom wilden jullie die beperking aangaan? Um... Wat, wat wilden jullie weten van jezelf daarin? <laughs> ja, ik weet eigenlijk niet. Ja, het, het, het, het is vaak... Als een componist voor, voor dit soort ongebruikelijke instrumenten gaat componeren... dan. Weet hij ook niet waar hij moet beginnen. Dus je moet hem sowieso wat materiaal aandragen, vaak. Of, of met hem meedenken. En. en ja, dit, dit kwam ook een beetje door, door, door maar wat gewoon te laten horen. van wat is er mogelijk op je instrument. Ja. En Erik en ik zijn wel allebei heel erg gefascineerd door de. Um, door de aanslag eigenlijk. van, van, van, de, van de toon. Dus, dus niet per se de toon zelf, maar. Ja, is het een. Is het een uh, Hoor je veel getik, veel bijgeluiden, of juist helemaal niet? En, en de klankkleuren daarin, dat is ongelooflijk fascinerend. Ja. Dus als je dan iets zonder toonhoogte componeert, kan het helemaal daarover gaan. Erik Boschhaaf. Uh die heeft ook met jou samen het conservatorium gedaan. Jullie, jullie zaten al in dezelfde periode uh, daarop. En hij zei tegen ons dat het na het afstuderen echt goed was... om een buddy te hebben, want dan komt het bekende zwarte gat. We zaten in hetzelfde schuitje. Het conservatorium is de meest egocentrische onderwijsinstelling... die er bestaat. <hums> het gaat gedurende de hele opleiding alleen maar om jou en je instrument. Niemand wil echt elkaar echt beter leren kennen. Het hoort, nou, uh, het hoort er nou eenmaal bij, maar leuk is het niet. Isar en ik werden elkaar sparrings sparing partners. Dat werkte heel goed. En nog steeds. Proberen dingen uit. Testen elkaar. Op tournee was het een soort kuifje in Tibet. Jullie zijn samen naar Thailand geweest, geloof ik. Of, uh, Thailand, Australië. Saudi uh, ja. Ja. En hij noemde jullie ook wel Kuifje en Zorro, geloof ik. Maar... Uh, ja. En jij dan Zorro en hij Kuifje. Toen had ik nog een snorretje, inderdaad. Ja. <laughs> en heel haar. We waren in Finland en toen bij een, bij een kassa ergens, bij een boekenwinkel. En toen kwam er zo'n vrouwtje naar me toe en die zei zo... You? Zorro. <laughs> ja. Maar is, is, is dat echt waar jullie elkaar in gevonden hebben? In, in die toch wel tamelijke eenzaamheid, die, die er dan blijkbaar bij zo'n tijd hoort? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het echt heel belangrijk is uh, geweest. Uh, nou, heb ik me nooit echt eenzaam gevoeld hoor, op het consultorium. Dus, uh, maar het is wel. Maar heeft R hij gelijk dat het zo'n egocentrische uh, ja, business precies, dat is? Ja, precies, ik net zeggen, Want het is wel inderdaad. Ieder, je, je wordt echt opgeleid om zo goed mogelijk te worden en op je instrument en zo. En heel vaak is dan zelfs bijvoorbeeld kamermuziek. Ja, kamermuziek dat doe je als je, als je niet genoeg concerten krijgt als solist of zo. Weet je wel. En dat, dat wordt dan minder als minder ervaren. Maar, dus je wordt vooral als solist heel erg uh, gepusht. En dan zijn er wel... Mensen die heel vriendelijk tegen elkaar zijn... maar ondertussen ook wel een beetje met de ellebogen werken. En zo. Het is competitief. Dus, het is behoorlijk competitief. Maar jullie zijn niet competitief. Jullie hebben natuurlijk ook niet hetzelfde instrument. Maar speelt dat tussen jullie helemaal niet? Want je, je bent dan toch twee egels op één podium? Die ja, maar we geven elkaar, elkaar e wel heel veel ruimte daar, ook op het podium. En, uh, en natuurlijk zit er ook wel... Uh, maar dat is ook wel juist. kan ook heel positief zijn hè? als je... Als je als je, je wordt ook muzikaal wel uitgedaagd door elkaar. Dus als ik van hem iets hoor van, jeetje, dat wil ik ook kunnen of zo. Nou, dat is dan op een positieve manier competitief, zou je kunnen zeggen. Uh, maar ook omdat we allebei totaal verschillend zijn in karakter. is het uh, ge ik ik ik geef elkaar heel veel ruimte ja. eigenlijk. Ja. Uh. Er komt een vraag binnen van... Uh... Erik, Erik Dorsen, die zegt... beste Isa wat leuk om van je te, te horen... de eerste klassieke gitarist die de Nederlandse muziekprijs wint. Want dat is zo, hè? Je ja. bent de eerste gitarist van harte. Hetzelfde deed je ook al op het Prinses Christina-concours. Is dit niet gewoon stiekem een familielid van jou die geschreven heeft? Ik, en... nee. ik ben altijd onder de indruk geweest van je techniek. Je laat hier op Kunsthof, in Kunsthof horen... dat je met je muzikaliteit kippenvel teweeg kan brengen. Je vertelt veel over muzikale begeleiding door docenten. Geen genoeg hoor je nooit over persoonlijke coaching in de muziek... terwijl het bijzonder veel van de muzikus vraagt. Eigenlijk ook top, topsport is. Ja. Hoe zie jij dat? Nou, daar heeft hij helemaal gelijk in. Dit is uh, niet gewoon toevallig ook je persoonlijke coach die dit... <laughs> nee, nee. nee. Het <laughs> zou zomaar kunnen, toch? Zou misschien moet ik bellen misschien. Nee, ja. Maar nee, uh, het, is, het is inderdaad uh, waar dat, dat het gewoon topsport is... En, uh, nou, ben ik vanmiddag nog naar, naar Kees Hendriksen geweest. Dat is uh, een violist waar ik al heel lang. Uh... Vroeger concertgebouworkest. Precies. Ja, en ik, ik, door hem uh, word ik al heel lang gecoacht eigenlijk. Ho, hoe gaat dat coach? Wat heeft hij vanmiddag met jou gedaan dan? Mm, nou, ik heb voor hem een stuk gespeeld dat ik dus ga spelen met het residentieorkest. Dit weekend. Dit weekend. En um, hij houdt mij eigenlijk muzikaal scherp. Uh, dus nog even de puntjes op de i zetten. Dingen die ik misschien zelf ook wel kan horen, ja. maar uh, ja, als je, dus, als je dan van, ja, dat is precies hetzelfde als met een, met een sporter, die kan, ja, die zou ook misschien, die zou je kunnen zeggen van, je nou, heeft helemaal geen, geen coach meer nodig. Maar die moet ook even... Je dus hebt juist een keer, coach je nodig. Je moet juist scherp, uh, uh, je moet heel scherp zijn. En uh, en, en hij, maakt me, hij houdt me scherp. Nou, en het is ja. ook wel nodig, want die Nederlandse muziekprijs die wordt dus dit weekend uitgereikt op 20 maart. Uh, residentieorkest onder leiding van Fabienne Gabel. Zeg ik het zo goed? Jabel. Ja, Jabel. Ja, op zijn Spaans in de Dr. Anton Philipszaal in Den Haag... vindt dat plaats op vrijdag en op zondag. Zondagmiddag is dat dan. En zaterdag in het Concertgebouw in Amsterdam. Dus dat is een hele mooie serie waarin jij te zien bent. Wil jij aan je tegel gaan werken? Oh, is dat al... Uh... Ja, dat is al zo. En, en, en je hebt eigenlijk nog maar 53 seconden. Oh, dan kan ik oh. namelijk even vertellen ondertussen... dat Govert van Brakel zometeen twee dingen presenteert... waarin het onder andere gaat over de koninklijke marine... die in Duitse onderzicht zeeboot heeft gevonden met daarin 41 overleden uh, militairen. En Jaukes Poelsma, die, is Poelstra, die gaat over die fondsen praten. En Gareth Verhoeven is een schatbewaarder... van de Universiteit van Amsterdam. Die komt ook praten. En in spanning wachten wij nu op Isa Elias. De, winnaar, de nieuwe winnaar van de Nederlandse muziekprijs. De eerste winnaar van de Nederlandse muziekprijs die gitarist is. En die schrijft op zijn tegel de volgende filosofische woorden... Isar, kom erin. Muziek hm. vertelt wat niet in woorden is uit te drukken. Ja, zo is het wel, ja. Dank je wel dat je hebt. Ik heb was. een uur gesproken en dan. wat ja. <laughs> vat je het zo samen. Dankjewel. Dank je wel. Dank, meneer Elias. Dit was aflevering 2246. Morgen maken wij plaats. Voor. Even ademhalen. Morgen maken we plaats voor Europees voetbal. Nou ja, tot maandag. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Waaraan moet een goede familieroman voldoen? Susanne Jansen van het Pauperparadijs en een Stoel van Astas Ogen kennen het geheim. Misschien wel de beste vocalist van de wereld. Zonger Koert Elling komt naar of TV. En acteur Mark Rietman bijt zich vast in de Drie Stuivers opera. In Kunststof TV. Zondag om 5 over 6 op Nederland 2. NTR brengt cultuur.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 Nu in de boekhandel, de nieuwe bestseller over de jonge jaren van Willem Holleder. Hoe werd Wimpy uit de Jordaan tot Nederlands meest beruchte crimineel? Waarom ontvoerde hij Freddy Heineken? Auke Kok schreef een meesterlijk boek dat je meeneemt naar Holleders jeugd... en naar het verhaal van zijn vader, die werkte voor Heineken. Holleder, de jonge jaren, nu te koop. Libris Boekhandels vindt u op Libris.nl. Libris, boeken, heel veel boeken. Dit is Radio 1.